Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen... hebben naar schatting 1,2 miljoen euro aan publiek geld weggesluist... van de universiteit naar een eigen stichting. Dat heeft het bestuur van de faculteit ter letteren bekendgemaakt... in een brief die in handen is van de NOS... Een van de drie is ontslagen en ook tegen de andere twee... zijn volgens het bestuur maatregelen genomen. En er is aangifte gedaan van subsidiefraude en valsheid in geschriften. De wereldberoemde Nederlandse YouTube-ster Nikki Tutorials... heeft bekendgemaakt dat ze transgender is. In een video schrijft ze dat ze 2020 wil beginnen met de waarheid. Nikki Tutorials, die eigenlijk Nikki de Jager heet, werd geboren als jongen. Toen ze 19 was, had ze haar transitie achter de rug... En met de bekendmaking hoopt ze, zoals ze zegt... kleine nickies over de hele wereld te inspireren... om hun leven te leiden zoals ze willen. Ze zegt dat ze het al een tijd wilde delen... maar het juiste moment niet kon vinden. En ze zegt ook dat ze is gechanteerd door mensen... die haar verhaal aan de pers wilden lekken. De Britse koningin Elisabeth steunt prins Harry en zijn vrouw Meghan... in hun wens een stap terug te doen. In een verklaring schrijft ze dat ze liever had gezien... dat ze volledig lid waren gebleven van de koninklijke familie... Maar ze begrijpt hun verlangen naar een onafhankelijk leven. De verklaring volgt op crisisoverleg vandaag. Tegen een meisje dat in 2018 als 15-jarige achter het stuur zat bij een dodelijk ongeluk in echt... is 180 uur taakstraf geëist en zes weken voorwaardelijke jeugdgevangenis. Een meisje van 15 dat achterin de auto zat kwam om het leven toen de wagen tegen een boom reed... In eerste instantie dacht de politie dat niet het meisje... maar haar meerderjarige broer achter het stuur had gezeten. En hij werd ook vervolgd voor het dodelijke ongeluk... Tot uit een, totdat uit een filmpje op een telefoon bleek... dat niet hij, maar zijn zusje de auto bestuurde. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen ook nog regen, later in het noordwesten soms droog. En het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal.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 Tweede uur is alweer begonnen en de, de aftrap was gedaan door um, Wendy Moore en haar uh, nummer heet Relapse, uh, bezig met een EP, die moet nog het uh, levenslicht uh, zien. Maar wat zei je nou Marlene, want is dit nou, uh, uh, want Zandvoort, uh, Zandvoortse muzikanten hebben we dus uh, hier, uh, maar... Ken jij Wendy Moore een beetje? Of uh, ja, dan trek die microfoon maar even naar je toe. Wendy Moore, ja, die woont onder me. Aha, aha dus vet, het is een ja. beetje een muzikaal vlakje uh, ja, daar. Ja, we hebben een hele grote feest <laughs> uh, Ja, nee, goed. Ja, oké. Okay. Um, nog even over jullie, want... Um, ja, want uh, André mag hem er ook eventjes uh, erbij uh, rapen, de, de microfoon. Uh, hebben jullie er ook nog uh, echt uh, nog iets, iets uh, uh, snoden plannen met Walking the Sea? Uh, blijft het alleen maar uh, bij een muzikaal, een muzikaal project? Of willen jullie toch ook nee. iets uh, meer nee, mee gaan doen? We, we willen ermee de op uiteraard. Ja? ja. ja? een project in de groei, zeg maar. Ja, ja, ja. We hebben een filmpje op de achtergrond. Het moet echt helemaal uitgebreiden. En uh -huh, uh -huh. De muziek zelf ook. Uh -huh. Uiteindelijk willen we ook gewoon een hele band hebben. Een hele band? Ja, dus oh. even kan wel, ja. Uh -huh. en, uh, met hoog opstemmen en weet ik wat allemaal. Maar dan moeten we gewoon zien waar het heen gaat allemaal. Het ja. gaat best spannend worden. Ja. Dus, uh, en eigenlijk maakt het dan ook niet meer uit uh, in welk muzikaal leven jullie beiden uh, zitten? Nee. Dat interesseert jullie eigenlijk gewoon helemaal niks. We zitten in ons zoveelste aan het leven. Dat zou ik kunnen zeggen. Ja, maar, want dit is niet te vatten eigenlijk. Hè? Dat zei ik net al. Wij Nederlanders willen ze al, altijd graag in een hokje stoppen. Uh, maar uh, het is zo, zo ongrijpbaar. Uh, van waar komt die, uh, komt die belangstelling eigenlijk? Uh, wat, wat, wat zijn dan. Ja, invloeden, om het allemaal zo te zeggen. Invloeden, ja. Ja. ja. Heel oh. veel. Ik heb mijn hele leven lang zoveel muziek geluisterd. Dat ja. zit er ongetwijfeld allemaal in. Ja. Dus ja. Je, je pikt er altijd wel iets uit ja, en je denkt, nou, dat, dat kan ik wel toepassen bij, bij, bij dit verhaal. Het bij dit van, dat gaat van, van rock naar underground. Ja. Naar, ja, feitelijk begint allemaal met gewoon een ideetje, maar vaak een muzikaal ideetje van André. Ja. En zorg ik dan voor de teksten en, en de, ja. samen weer voor de structuur. En, ja. André, houdt veel voor Sappa en Start uh, en zo. Dat is het, en, ja. Ik zie je, kijk, uh, want. Sappa vind ik ja. leuk, be, be, be ja. jij ja, een leuk. Ben je een bewonderaar van Frank Sappa? Ja. Wat maakt Frank Sappa zo, uh, zo speciaal dan? Ja, zijn uh, geniale muziek. Ja, <laughs> ja dat, dat kan niet anders. <laughs> ja, het is niet alleen Dancing Fool, hè, waar nee, het nee, grote nee, publiek. Nee, dat is uh, nog in de top 2000 staat, helaas. Ja, ja, ja, ja, dat, dat, dat dan weer wel, Beter. Maar hij heeft zoveel meer hij gemaakt. Hij heeft zoveel prachtig gemaakt. En ja. hij is bovendien een enorm goede gitarist. Dat zeker. En ook nog een goede acteur ook. En ook nog, ja. Heeft want, uh, heeft no op zijn naam. Ja, want hij heeft ook ja. nog, uh, wat ik weet, uh, nog zelfs een rol gespeeld in een uh, politie serie in de jaren tachtig. Met Don Johnson en ja, <laughs> okay. Philip Michael Thomas. Oh, ja. ja, dan was hij, een, uh, was hij een broefje, was hij Frank Seppa. Maar uh, hij, hij speelde wel met ja. verf, moet ik erbij zeggen. Dus. Maar even te goed hou ik van Afrikaanse muziek. Ook dat. Franco ja. bijvoorbeeld uh, uit, uit Congo. Uh, ja. Geweldig onderschatte, onderschatte artiest hier in het Westen, denk ik. Ja. Wereldmuziek eigenlijk. Nou, ik noem het geen wereldmuziek. Maar, uh, ja, het is nou ja, dit uh, is muziek van de wereld. Ja, ja. Zo noemen ze het dan. Ja. Uh, nou, we gaan, uh, we gaan straks uh, nog, uh, nog even wat uh, van ja. jullie horen. Heel goed. Eerst draaien we nog even iets spannends, iets stevigs. Uh, want Total Seclusion is ook weer terug van weg geweest. Bind, ook uh, meegedaan aan de Rob wordt, wordt Geloof ik, twee of drie seizoenen terug. Uh, zelfs twee keer hebben ze eraan uh, meegedaan. En hun nieuwe single, die is ook inmiddels uit. Viotolf Hansen. Rock'n'Roll Forever. Uh, valt onder het uh, kopje. Rock'n'roll forever, inderdaad. Uh, dat is een beetje het, uh, het hele verhaal uh, van uh, Total Seclusion. En hun uh, nieuwste, dat heet Viotal of Hansen. En waar het voor staat, dat zal ik nog uh, moeten gaan uh, ontcijferen. Maar Total Seclusion kennende zijn het uh, meestal maatschappelijk kritische teksten... die zij uh, produceren. Nou, ze staan er weer klaar voor. Uh, Molene en uh, André, oftewel Walking the She... We beginnen met Once More en dan uh, met, nou ik zou niet uh, zeggen met knieken knieën, knie, maar met opgeheven hoofd gaat uh, Lea Bos straks ook meedoen met het nummer We The Good. Hier zijn ze, Walking The She. Er ah, gaat iets even... Nou, we gaan het nog een keer opnieuw proberen. Altijd wel prettig als er ook nog meer publiek ermee is gekomen. Nou, nu is het dan echt zover. Het, het is het verhaal ook van het nummer wat we hier eigenlijk weken... zo niet al maanden hier bij Alternative FM al aan het draaien zijn. En niet alleen ik. Ik kijk ook even naar rechts naar het gezicht van collega Dolly ten Want die heeft het ook al op haar geweten dat bij ZFM Lunch wordt dat nummer gedraaid. En ik meen zelfs bij uh, de, de heren uh, in het uh, ochtendprogramma is ook daar het nummer nog wel eens uh, te worden. Krijg jij, uh, even Dolly, krijg jij niet uh, last uh, met uh, Roy van Buring, hè? als jij uh, dat, dat, dat, erin uh, loopt uh, te meppen, dit, uh, dit nummer? Nou, het, het mooie is Jaap, er zijn natuurlijk op het album van Walking the Sea meer nummers... Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, waar een aantal tussen zitten die heel rustig bij Zandvoort Lunch gedraaid kunnen worden. Oh, ah. Dus het kan nee, wel. Want we zijn niet alleen maar van de crooners, hoor. We hebben ook... <laughs> uh, nee, we hebben ook ik... oud, we hebben oud, we hebben nieuw, we hebben Hollands, oh. Buitenlands, van alles wat. Ja. En uh, ik, ik vind vooral, ik draai op zijn minst, uh, als, als ik mijn programma heb... op zijn minst één Zandvoortse artiest. Want we hebben zo verschrikkelijk veel Zandvoortse talenten... die zulke prachtige dingen maken. Ja. En ook van het album Walking the She... Er zijn het een, echt best wel een aantal nummers die heel goed bruikbaar zijn voor een normaal lunchprogramma. Hoor. Goed. Yes, dat, zeker. Dat, uh, dat zeggende uh, gaan wij dus nu uh, naar het, uh, het uh, wiedergoed verhaal. En nu gewoon live in onze studio bij ZFM Zandvoort. Ook met de vocale medewerking van Lea Bos. Voor uh, de vierde keer Walking the Sea.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 You know what they did to your infinity Do you know what they did to them? You know what they did to them What, what to do, do when, when you realize, realize They, they want, want you to, to be sacrificed what, what to do to get them wasted them They want you to be wasted What to do, do You know what they did to them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 Dat was het live van helemaal. Yes. Ik weet niet of ze daar aan de andere kant dat, dat zullen ze denk ik wel hebben meegekregen. Goed, uh, dit was dus de live-versie hier in de studio. Wie de goed? We gaan even weer terug naar het verhaal op het lijstje. Hunting the Dark van Rowan ga je nu horen. Heb ik er dan nog iets aan toe te voegen? Eigenlijk niet. Gewoon luisteren. Dat lijkt me gewoon veel beter. Ook deze Summer van gaan wij binnenkort tegenkomen hier bij Alternative FM. Dan is het de beurt aan Melle. Dat zal ergens eind februari zijn. Dit was de tweede single die hij heeft uitgebracht. On the Moon heet het nummer. Daarvoor Hunting in the Dark van Rowan. Weer muziek uit diezelfde Rob Agda wordt, Want daarnet Mella geda gedaan. Maar bij de laatste voorronde, die is... Van amper nog een maand uh, terug in december. Uh, en toen won Minor Citizen die voorronde. En 3-point lening, die ga je straks ook nog horen met een uh, nummer. Die waren de runners-up. Uh, want Minor Citizen won die tweede voorronde. Diezelfde band die stond vorig jaar nog bij ons in de studio. En ze komen in maart weer. Dus dat uh, gaat uh, best uh, nog wel heel erg leuk worden voor Marnerzitters. En wellicht zullen ze zich uh, gaan melden bij, de, uh, bij een van de. Ja, nou, daar de, de finale plaats zeker. Maar misschien uh, gaat het gooien voor een uh, bevrijdingspop optreden. Je weet het maar nooit. Despite It All is het uh, nummer wat uh, ze ergens in oktober hebben uitgebracht. Het is wel weer een stevige kost vrienden, maar dat mag de pret denk ik niet drukken. Point landing was dat met het uh, nummer Journey. Uh, die kennen we nog uh, van uh, de serie in de Robbe Akda woord Het is weer zover. Ik uh, kijk even naar de achteren. Want uh, het, uh, ik denk dat de jongens nog even heel erg druk met zichzelf bezig zijn. Maar uh, we gaan toch echt uh, weer beginnen? Zeg het even tegen ze dat, uh, dat, we, dat we gaan uh, beginnen. Want, uh, want anders dan, uh, dan weet ik het wel. Ehm... Um, de laatste, het laatste blok van twee uh, nummers... die uh, ga je nu horen van uh, Walking the She, van uh, Marlene en uh, André. Uh, dat uh, zijn de nummers I en Strange Root. Dat zijn de nummers uh, die we nu uh, gaan uh, horen en beluisteren. Dus het uh, is aan jullie. Ik, uh, wij houden gewoon even onze klep dicht. Het is altijd leuk. Stilte voor de storm. A, a silent night she wondered whether she could stay. A night as cold as loneliness for me. The last night she fell free, unchanged, unlimited, so me. The sky was blue, nothing else I could do was scream upon my heart. A silent night, such a waste of life I held my hand again And every time As a moment in life A time to go through, Meaningless But life and life And that's to be your Dream between a chain of fears There's nothing I could do Remember Between the shade of tears that nothing I could do Remember you're the older man Ja, ja, ja, ja, ja. Zo. De laatste voor uh, vandaag is Strange Roots. En ik uh, kijk André aan, want hij uh, bedient het uh, knopje. <laughs> Ik, ik, ik zit het met ademloze zit te kijken. Strange Roots, Strange Roots. Dat doet me denken aan dit hoor, eerlijk gezegd. Ik heb weer een aanleiding om weer iets, iets te doen met, met dit thema. Ja, als we het over andere routes hebben, dan hebben we het ook over snelheid in ieder geval. Het is namelijk nog drie maanden en uh, pak hem bij drie weken en dan uh, is het zover. Dan uh, gaat uh, voor, een, uh, nou, laten we zeggen, 90% van de, de Zandvoortse bevolking gewoon de vlag uit. Een zwart-wit geblokte vlag wel te verstaan in ieder geval. Dus, het uh, is de aanleiding om te zeggen, ja, de strange route, He? dan komen we dus op een andere route uit. Terwijl ik nu weer gewoon voluit in het licht word gezet. Ik word weer helemaal uh, bij het genomen. Goed, uh, straks. Uh, um, ik zei al, dat, uh, dat is in mei. Dan, uh, dan uh, is het zover. Dan zal deze, dit thema gewoon veelvuldig te horen zijn in het uh, weekend uh, van, uh, van Zandvoort. Maar ja, dat, uh, dat willen we weten ook. 35 jaar geleden is dat uh, voor het laatste uh, geweest. Dus uh, nu mag het ook wel eens een keer weer. Goed, uh, dat is dan weer uh, eventjes een uh, gekke geitje van, uh, van mijn kant uit. We gaan weer gewoon verder. Nemsis, ik, uh, ik uh, haal even Marcus van Dam er even bij. Want uh, jij hebt uh, van de week uh, iets, iets gedaan. Jij hebt even iets uh, voor mij gezorgd. Uh, ja, wat vinyl. Want ik ging nu al vanuit dat zo'n man van jou... ...van jouw status en waarschijnlijk ook leeftijd... ...wel gewoon zo'n zo apparaat thuis had om plaatjes niet. op af te spelen. Heb ik niet. Nee, jij, dat blijkt. Jij wel. <laughs> maar goed. Ja, Zelfs jij heeft met jonge leeftijd zo'n mooi apparaat. Ja, nou goed. Maar goed. Ik, ik, ik heb dat ding dus niet. Uh, bij mij staat die ergens nog ergens te verstoffen op het zolder. Maar goed, uh, ik ben je erg erkendelijk. Ik zie dat jij mijn uh, mp3'tjes heeft geholpen. <laughs> ja, ja. Nemesis, daar gaan we nu naar luisteren. En het is een van de, de, de nummers die op die EP. die begin van het vorige jaar zijn uitgebracht. Hier is die. Oh, wat een prutsig ben ik toch ook. Hè? Ik hoor ineens ik hoor allerlei geluiden door elkaar. Uh, nou, die, die Formule 1 maar die ga ik nu eventjes uh, vakkundig zijn nek omdraaien. Dit is dus. Nou, moet ik hem weer helemaal terugzetten? Dat is. Ja, dat krijg je. Als je twee kanalen openzet, dan uh, gaan er dus allerlei dingen uh, onwenselijk. James is dus. En dan is hij ook heel snel weer afgelopen ook. Dat is altijd heel erg fijn. Ja, ik heb zelfs een nummer van 13 minuten. Maar dat is, vind ik eerlijk gezegd, een beetje al te gortig. Ik ga nog even kijken. Ja, ik ga de dame en de heer even onderbreken met het afbreken. Want ze mogen nog eventjes hier het slotakkoord nog even tekenen. Want dan is het voorbij. Gaat dat nog uh, lukken? Nou, André doet het dan wel eventjes. Vonden jullie het uh, leuk uh, vandaag uh, eventjes nog uh, dit, uh, dit zo te doen? Nou, vond vond het erg leuk. Dat ja. was onze vuurdoop. <laughs> Voor de radio in Voor ieder geval. Voor de radio. Ja. En, en uh, ja, het is wel goed bevallen. Dus leuk. het smaakt nog, nog wel een keertje naar meer, zeker, ja, begrijp ik. Absoluut, ja. uh, jij ook, Marlene? Thuis sorry, met ik een vraag, sorry, ik heb de vraag even niet gehad. Uh, Vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Ja. Ja, dan doen, doen we het nog een keer. Ik ben ook heel erg te spreken over het hele enthousiaste publiek. Ja, het was ja, niet veel ja. maar het was wel een. Even. Super Zeker. Ja, het is ja. bijna een arena vol, wou ik bijna ja. zeggen. Maar goed, dit in. Ik zou zeggen: dank jullie wel voor de, de komst. Heel graag. leuk ja, uh, ik heb wel uh, uitstekend uh, vermaakt, eerlijk gezegd. Ja, dus oh, ja, dus dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Uh, volgende week is er... Uh, vanuit uh, de Patronaat Haarlem... want dan gaan we de derde voorronde... van uh, de, uh, de Rob Agda-woord doen. Want uh, dat komt vanuit... Het, uh, ja, vanuit die poptempel. En dan uh, mag ik daar uh, ook weer... eens iets uh, zeggen over de bands. En uh, Nemsis was er één van. een van de winnaars zelfs. Uh, of dat uh, voor deze laatste act uh, geldt... dat uh, denk ik niet, want... Die band die komt namelijk uit Groningen en niet uit Haanem. Maar is wel heel erg uh, mooi. De nieuwe van Lake sluiten uh, dit uh, alternatieve FM van 9 januari af. Straks veel plezier met het uh, programma Nashville Country Radio. En wat ons betreft tot volgende week. Dag!